Goedemorgen, ik ben Dilke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een webshop moet stoppen met het kopen van nepvolgers. Het is voor het eerst dat een bedrijf op de vingers wordt getikt... voor nepvolgers en neplikes. De webwinkelaccount van fitnessvlogger Mobicep kocht bijna 100.000 volgers en 27.000 likes op Instagram... Dat mag niet, zegt de Autoriteit Consumenten en Markt. Het kopen en gebruiken van neplikes en nepreviews en nepvolgers is uh, gewoon misleiding. Eigenlijk gebruik je iets wat nep is, wat niet echt is, wat gewoon uh, misleiding is. Je doet je beter voor dan je wellicht bent. Als Mobicep ermee doorgaat, kan hij een boete krijgen en die kan oplopen tot 100.000 euro. Minder mensen hebben vorig jaar een donororgaan gekregen. Vooral in de eerste coronagolf werden maar weinig transplantaties gedaan. Toen hadden artsen het super druk en er was nog onduidelijk of mensen die een nieuwe nier of lever kregen extra vatbaar waren voor het virus. Vakbonden en supermarkten zitten vandaag weer eens met elkaar aan tafel voor een nieuwe CAO. Supermarkten verdienen deze coronacrisis bakken met geld. De bonden vinden dat cashierers en vakkenvullers daar ook iets van moeten merken, vertelt verslaggever Nick Wouters. Vakbonden zitten er echt heel hard in, die willen 5% meer loon. Werkgevers die zitten helemaal op de rem, die willen juist voorzichtig doen. dus het wordt wel echt lastig om daar vandaag een akkoord te sluiten. En we blijven bij de supermarkt, bij een klein winkeltje in het Zeeuwse Hulst. De eigenaar van 86 werd vrijdag overvallen door twee jongens. Zij namen een stapel sigarettenpakjes mee. Ik hoorde de bel halen en ik keek en er stond in een ventel En die pakte een, een mes uit zijn zak en hij zegt, daar blijven, blijven. Meer had hij niet gezegd, daar blijven. Want die andere was zijn sigaretten uit al. halen. Hè? De rest van het dorp vond dat zo sneu dat ze een inzamelingsactie begonnen. Voor goede camerabeveiliging en beveiliging in de winkel. Uh, zodat het ook wel een stukje meer veiligheid geeft aan de heer Schillermans uh, zelf. Want ja, er is nu niks. Inmiddels is er al bijna 2500 euro opgehaald. Meer dan genoeg voor een beveiligingscamera. Die wordt binnenkort geïnstalleerd. En ook de monteur draagt een steentje bij. Hij komt het systeem voor een lagere prijs installeren in de winkel.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 J. Blinds, maar wel met de stem van Bono. Goed, goed. Bruine you Do met One. Bruine Bono. Met Piccadilly. <laughs> met Piccadilly, lekker. Uh, we hebben ook nog, uh, we hebben ook nog uh, Sonny Bono. Kijk, die klinkt uh, zo ongeveer. Oh, jij weet toch al wat ja, ja, ja, nou. ja, ja. ja, ik, ik heb hem eventueel nog klaarstaan. hoor. Dus, uh, Ach, die Jaap, jongen, die, die is gewoon een muzikaal. Is die. Geniaal. Ja. geniaal. Nou, je zegt wel eens, Frank. Zeg het nou zelf. Ja, ja zeker. Niet... Hé, hey, heb ik een nieuwtje? Ah. Hey, heb jij een nieuwtje? Ik kreeg van Hans Botman binnen, oh. zojuist. Dank je wel, Hans. <laughs> uh, China is bezig met een trein die uh, op topsnelheid 620 km per uur rijdt. Dat is nog sneller dan Lewis Hamilton in de Mercedes. Ja, moet ik helemaal zeggen, Die zweken zo snel. Ja. En die zweeft uh, uh, boven een magnetische uh, uh, velden van het spoor. Dus uh, ja, hij zweeft een soort van. Ja. Dus je kan gewoon ook dingen op de rails gooien de hand. Nee, het blijft nee, niet gewoon spelen. <laughs> hij, <laughs> hij maakt gebruik van een nieuwe technologie ah, ja. die High Temperature Superconducting heet. Nou, dat ken jij wel, Frank. Ja, Leg het eens uit. Nou, ik heb er heel veel over zitten lezen, <laughs> maar boek ja, is nog niet uit, dus daar komen we nog op terug. Akkoord, oh. akkoord. akkoord. Maar dat is, dat is, dat is, dit is wel, als je ziet ook hoe het ding eruit ziet, zeg je. Echt, uh, Hamilton is er niks mee? Nee. nee. En Frank uh, met die uh, grote sloep natuurlijk helemaal nee, niet. Dat he? sowieso niet met snelheid te maken. Nee. Nee, niet echt. Voor die tijd wel natuurlijk. Maar uh, tegenwoordig uh, gaat het gemiddelde gebakje gaat al over de 200. Met een uh, 1-liter motorinhoud waar ze nog uh, 180 pk uit weten te persen. Ik denk wel dat ze met een tonnetje versleten zijn. Maar goed, dat, dat gaan we zien. Hm. Ja. ja? Ik weet het niet. Maar Ik weet het ook niet. Ja, kan, dat kan ja, ja. natuurlijk uh, niet heel erg lang. Nou ja, dat is niet waar. Nee? Waarom niet? Ik, ik had die vorige BMW, van mij heb ik bijna 400.000 kilometer meegereden. Ja, maar dat was geen 1-liter motor. Nee, iets meer. Ja, precies. <laughs> en zes jongens aan tafel. Ja, ik heb er nou drie. Ja, ja, ja. ja, is, ja. Het is de moderne tijden. Namens 9, negen zes jongens aan tafel houdt, <laughs> is in dat het zes cilinders waren. Ja, ja. <laughs> Want maar ik denk dat heel uh, veel mensen dat niet, niet zo goed nee. begrijpen, Frank. Nee, dat is ook zo. Is dat tijd voor een auto-informatie? Um, ik, ik, ik, ik, ik kan hem er wel even bij halen. Ah, ja. Want dan, uh, dan ja, ja. maken we het officieel natuurlijk. Hier. Plurt hem erin. Par ja. de Korpers, autonews. Ja. Ja. Ja. Nou ja, zoveel toeren als ja. je nu voorbij hoort dus de komen. Toeren is er. Hoeveel toeren zijn dat? Op volle toeren. Op volle toeren. Ja. Ja. Ja. Heb jij nog ja. uh, dat... Uh, uh, wat? Wat, ik, ja. wat zeg je? Ja, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. ja maar dat uh, ja, verdeel. <laughs> ik zou als tip zou ik eigenlijk willen zeggen dat mensen beter geen winterbanden meer kunnen kopen als ze in Nederland blijven rijden tenminste, want dat, Hoeft dat zonder, niet, zonder nee. veel geld. Kansloos. Ja, kansloos winterbanden. Dan ja, maar maar winterbanden zijn. is sowieso al een heel uh, een product van uh, zeg maar garagebedrijven. Wij en, hebben uh, daar vroeger nog nooit van, uh, nee. we nog nooit van gehoord winterbanden. Nee, ook niet van <laughs> ja. zomerbanden. Nee. Ja, dus wat wel aardig weet je, is dat in Turkmenistan... Hè, rechts bij Hoeveelaken rechtsaf... Ja. Oh, ja. over de Kaspische Zee... <laughs> daar uh, krijgen dus uh, de automobilisten... elke maand 120 liter brandstof gratis. Omdat? Van de overheid. Omdat? Omdat ze daar genoeg van hebben, denk ik. En omdat ze daar wat anders in zitten denk ik, dan de Nederlandse overheid die altijd maar zegt, hier het geld. Maar uh, dat is wel een aardig gebaar. Ja, ja ik zou ja, bijna zeggen... Onderin, interessant. GELACH uh, ja. Ah! Ja. Ja. Ja. ja, ga door Frank. Ja, dat doet me toch wel denken aan uh, vervlogen tijden natuurlijk. Toen uh, de automobielen nog uh, V-snaren hadden in plaats van uh, multi riemen. Want als vroeger de airconditioning snaar knapte... dan kon je alleen die snaar eraf halen en dan kon je dan verder tuffen. Ja, maar je kon ook met een, met een, met een panty. Met, zelfs met een panty kon je nog als ja. nood aan de man was. En dat gebeurde dan ook wel Nood aan, de vrouw? Niet aan de vrouw? ook. Kon je dus uh, de vrouwelijke medepassagier van haar panty ondoen om die vervolgens onder de ja. motorkap om de poelies heen te knutselen. Het is wel heel, heel erg uh, soort van erotisch. Hm. Nou, dat, dat, het zou een erotische lading kunnen krijgen... Ja, ja. op het moment dat jij zelf als bestuurder uh. de panty mag uitrekken. <laughs> ja echt waar. Ja. Oh, wat een maar goed maag. dus ja. winterbanden onzin gewoon uh, als je naar Duitsland gaat normaal dus als je over slansgrenzen gaat dan is vaak kan dat eigenlijk winterbanden verplicht, maar voor de rest, als je in Nederland blijft... Is het allemaal... Maar en kan dat eigenlijk nog... de, de grens nu nog overgaan... Uh, met je auto? Nou, het kan natuurlijk wel... maar uh, in deze het, tijden van, om, het... Uh, ja, om het niet te doen. In deze tijden van buikgriepen... mag je maar beter thuisblijven... Ja. van de Nederlandse roverheid... Ja, dan dat... maar in jouw woorden te spreken, denk ja, ik, toch? Ja, dat is inderdaad het advies. En, uh, We hebben nog meer nieuws qua auto... Nou, eigenlijk niet. Ja, een auto. Je weet je, weet, tegenwoordig uh, en meeste mensen hebben niets met een auto, anders dan dat ze gewoon uh, overdekt vervoer willen hebben met een kacheltje erbij. Nou, maar dan kan uh, je zo, ik vind dan kan je wel zo'n zo half ding kopen met een brommer uh, ja, erin. Vroeger had je nog wel uh, meer feeling met de auto. Oké, okay. er zat geen elektronica in, dus als je een auto niet lekker in zijn veld zat, dan voelde je dat als bestuurder en je moest natuurlijk alles zelf doen, zelf inparkeren. En zelf uh, je snelheid ik, in de gaten houden uh, en binnen de lijnen blijven tegenwoordig. Op zijn je parkeerassistent voor, hè? Dus, ja, ja. Wat, ik ook, wat ik ook bijzonder vind, is dat, dat uh, jongeren het eigenlijk helemaal niet zo boeiend vinden meer. Nee, oh. nee, die, hebben helemaal, maar die, die zijn, zijn er helemaal niet onder, mee bezig. Nee, maar die zijn een ander ja. tijdperk opgegroeid. Die zitten de hele dag op een uh, streelpaneel. En die hebben helemaal niets met gemotoriseerd gevoel. <laughs> streelpaneel <laughs> bedoel jij? Tabletje, ja, iPad, iPad, iPad of een tabletje, een iPadje. iPad of naam van, uh, hoe heet dat? Een, uh, een super deluxe telefoon. Euh. Ja. Ah, er zijn alweer ja. heel wat woorden gebruikt worden, voordat jij. Heeft, is uh, een vraagtegel. <laughs> ja. Een vraagtegel. <laughs> <Vrijftegel. laughs> uh, een vraagtegel. Voordat jij een plaatje in starten, heb ik daar nog wel iets uh, wat erop aansluit. Want uh, de penties en een uh, wrijftegel. of uh, wat is het, streelpaneel? Uh, ja, als je daaraan zit te denken, dan denk ik ook uh, aan uh, wat erotische dingetjes. En dat is een beetje een uh, link no, no. naar het volgende bericht. Nou, nou. No. Uh, er zijn uh, wel ongewone dingen uh, aan de gang uh, geweest uh, afgelopen week in Argentinië. Weet je, uh, weten jullie waar ik het over heb? Nee, of niet? zwaai op, ja. Nou, nou ja, goed. Nee. <laughs> dat heeft er wel mee te maken, Ger, met wat jij daar laat horen. Uh, want de politie die werd getipt over een feest in een verlaten boerderij in Mar del Plata. Zo'n 400 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. En wat was daar aan de hand? Nou, nou, nou. nou de agenten vielen eigenlijk met de, uh, met de neus in de boter... En daar komt dat woord, uh, je weet wel, puntje, puntje, als boter vandaan. Ja, ja. Ja, en ja. Uh, nou ja, die kwamen in een swingersfeestje, kwamen ze terecht. Zo, dus, uh, zo, zo. Uh, uh, nog even verder daarop doorgaan. Een van de aanwezigen, een vrouw, liep naar de agent toe en vertelde hem... Wat heb je mooie ogen. <laughs> en je ja. maakt me... Nou, vul het woord dan maar zelf in. Ja, <laughs> dus, Nou ja, dat, dat is een heel leuk brug. Het is wel een, wel een heel leuk bruggetje. Heb je dan iets nog een, een leuk nou, stukje muziek? Wat over, was, Dolly, over Dolly Parten gesproken. Die ah, is 75 ja. jaar geworden. Dolly is 75 geworden. Ja. Alle twee, en, en, de, allebei. En de, de, de meest bijzondere uitspraak die ze gehad heeft... Het, het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien. <laughs> En, en dus vrouwen. heb jij ja. nog iets van, van Dolly klaarstaan, of niet? Nou, denk je zelf? Ach, tuurlijk. Is de paus katholiek? Nou, Schijten, die, ja. dat, dat is hij wel. Heeft Pinocchio <laughs> een houten <of> leuning? schijt de boord in het <laughs> bos. Just to get together, you right in the door. Just like you've done before. And wrap my heart round Ja, dat was een mooie gin. Ja, die kon gewoon oh, even Dat kan, kan allemaal niet op. Ja? He? Ja. Wat, maar dan heb je ook wat. Heb je ook wat. Zo ja. moet je het ook zien. Ah, dat, uh, dat maar, lijkt uh, me uh, in in uh, Californië... daar zijn wetenschappers bezig... met het mm. ontrafelen van een kevertje. Want er is daar een kever. Dus niet een auto. Maar een, een insect. Ja, ik heb even mijn koptelefoon opgezet. Dus, aan mij ligt het niet meer, maar goed. Dus, jij had het over zet, een kever. Ja, dat ja? kevertje kan overreden worden door een auto... maar als hij nog niet kapot, dan leeft hij gewoon verder. De, ach. de wetenschap is nu aan het onderzoeken... van welk materiaal het, het schild van dat kevertje is gemaakt. ach Dus dat uh, vond ik wel grappig. Want, ik, ik zou bijna zeggen, uh, waar is dat kevertje uit opgebouwd? Uh, nou, dat zijn ze dus nu aan het onderzoeken. Ja, nou, dat lijkt me een mooi, heel mooi, mooi wetenschappelijk. ja ja, is... Mooi nieuws, en jongens, nog jongens. meer wetenschappelijke uh, nieuws? Nou ja, we, we, we hebben het natuurlijk nog helemaal niet gehad... over die, uh, te, die toeslagenaffaire in, uh, in, uh, in ah, Nederland. Nee, nee ja, ik noem het niet voor niets de overheid natuurlijk. Nou, dit vind zo... ik... Dit vind ja. ik dit, ja, krijgen, die mensen krijgen dan geld. Ja. Nou, dan uh, iedereen, uh, iedereen in de war begint te huilen... van uh, wat, wat uh, hebben we toch uh, verkeerd gedaan. En uiteindelijk zegt de belasting... ja, hé, hey, koekoek. Ja. Even teruggeven, want uh, er zit nog, uh, er moet nog belasting over betaald worden. Het is toch van de ratten? Die ja. men, wat ik niet begrijp in, de, in dit land, is dat mensen die dit soort bizarre fouten maken en dingen doen, die, die, die, die krijgen een standje en die ja. komen er niet meer weg. Als wij het doen, dan moeten we vijf jaar erlik, uh, Ja, dat klopt. Ja. Uh, dus die, die, die zijn een soort van. Uh, ja, die werken ja. bij de belasting en die, die verzinnen dit soort dingen. En, uh, en het zijn, uh, ja. volgens mij zijn het ook geen mensen. Het zijn mensachtige, Geek. Mensachtige? Belastingambtenaren. Ja. Ja. Het zijn net mensen als je ze ziet. Uh -huh. Maar het zijn mensachtige. Ze zijn ooit... Kijk maar in de, de dieren klopen die bij de geleedpotigen. Mm -hmm. Kijk, ze zijn ooit uitgezet door overheden... om de mensen ten dienste te staan. Maar zijn in de loop van de jaren... Gemuteerd, hevig in aantal toegenomen en hebben zich in bezig tijd Het is dominant geworden ja. als we de ja. infectiologen en epidemiologen... Ja, ze ja, hebben, hebben, ja, we hebben de, maar, ja. Maar, uh, Want uh, als we de, dan toch die link maken, dan ja. is dat een dominante cultuur aan uh, het worden. Waar jij Ja, precies. Maar ja. het is te hopen dat het hele toeslagensysteem nu eens overboord gaat. Moet Zal ik jou, het, jou wat vertellen? doen met de belastingvrije voet. Zal ik jou wat vertellen? Ja. Ja. We wel ja. ja. voorstander van een basisinkomen. Klaar? Dan heb je dus geen controle over uh, toeslagen of wat dan ook. We hebben thee. Iedereen uh, krijgt thee. Uh, ja, ja, ja. Maar dat nou, wordt een dan, heel politiek ja, verhaal. Ja, wat ik hier ja, ga gaan vertellen. Gaan we niet dra doen. We, we niet doen uh, ja, ja, nee, ja, nou, ja. draaf je een klein beetje door. Ja, maar... Missie! Nou, nee, dat hebben we net gehad. Dus we gaan daar niet nog een keer... Maar goed, we hebben het over schulden en banken. Want... Kennen jullie het uh, verhaal van uh, uh, stelen van de Rijken en uitdelen aan de armen? Ja, een soort Robin Hood-achtige situatie. Uh, uh, precies, ja. ik wou het net zeggen. Uh, want, uh, nou ja, we hadden het net over uh, vlees. Maar een 60-jarige dief in Westervoort nam zakken vis en vlees mee. Het eindigde alleen niet op zijn bord, maar bij de voedselbank. Oké. Okay. Dus... Uh, en wat uh, is er dan nog verder eigenlijk uh, daarin gebeurd? Die sloeg toe bij meerdere winkels in Westervoort uh, en Zevenaar. Dus uh, wat heeft hij dan gewoon gedaan? Hij heeft dan gewoon even een beetje lopen... Proletarisch, proletarisch lopen, winkelen, lopen, ja. lopen winkelen. En uh, heeft hij meegenomen. En uiteindelijk heeft hij dat uitgedeeld aan de, de mensen met de voedselbank. Dus nou, ja, uh, ja, dat, uh, dat sluit ja. een beetje aan op wat, uh, wat uh, met de toeslagen aan veren. een leuk bruggetje naar het volgende. Oh, ja. Een aantal steden de, de, die is door Google gedetailleerder in uh, kaart gebracht. Het aantal steden? Steden in de wereld. Ja. En, uh, New York, Londen, uh, San Francisco. En dan kan je echt uh, de, de steden in 3D zien. Maar die kon je al zien op maps van uh, Apple. Nou? Want op maps van Apple is Zandvoort ook in 3D. Is dat zo? Dat is fantastisch om te zien. Moet je maar eens kijken. Op je, als je een Apple hebt, een ja. iPhone. Ja. Dan heb je die kaarten, ja. app. Daar ga je in. Ja. En dan op een gegeven moment zeg je 3D. Huppakee. En dan uh, zie je alles in 3D, is helemaal te gek. Dat is grappig. Dus ja. dat moet je ook echt dus akoestisch 3 d huppakee, en dan gaat hij aan de slag. Nee, <laughs> ja, dat, dat, dat is klaar, misschien. Klaar, ja, ja. Dat vind ik wel een goede ja. van je vrouw. Ja. je bent je bent ja, lekker bezig, hè? hè? Ja, maar Ja, <laughs> ja. ja ik zou, ik zou uh, weer haast uh, zeggen van uh, nou je Interessant. komt. Interessant. Ja. En dat eh, heb je als je buikgriep hebt. Uh, over buikgriep gesproken. Is er nog een kolom van uh, Mansfield? Die komt er uh, zo dadelijk aan. Maar ah, dus er zitten uh, vijf voor half uh, twaalf. Dus ik uh, denk, uh, nou ja, dat doen we dan uh, zo dadelijk nog even. Ja, je ja. hebt groot gelijk. Ja. Ja, maar verder lastig. We moeten wel uh, ons aan het, uh, aan het ja, protocol houden. Dat kan nog wel ja. zo, maar we wel protocol hier. Ja, ja. Hier en daar ja. wat uh, piketten van uh, kei, van Kelly piketpaaltjes geslaagd. Protocoltrui. Heb je ook de Kelly familie? Ja. Ik las ik nog was een door. hoogvol bericht, jongens. Dat het je uh, ook in zand wordt, ja. uh, bijna leeg is. Dus dat betekent ja, dat, mensen ja, dat heb ik ook gelezen. Deze... Uh, Dreetje zit er nog. En uh, Suus hoorde ja. ik afgelopen zaterdag... Uh, bij uh, onze ja. collega's uh, van uh, de zaterdagdienst. Uh, ja. uh, die, die gaan altijd voor in het gebed tussen 2 en vijf. Nou, dan moeten wij volgen. En op een gegeven moment hebben ze het over uh, de dieren in het nieuws. En ook ja. uh, de dieren in, in het dierenthuis. want die melden dat al. Dus, ja, dus alleen Dreetje uh... en Suus zijn daar nog uh, aanwezig. Twee honden. Ja. Dus. Nou, ik aan de andere kant verontrust mij dat ook wel een beetje. Want uh, mm. daar zit natuurlijk een heel... Een ja. groot aantal mensen tussen dat uh, uit uh, egoïstische motieven... in deze coronatijd een huisdier aanschaft... om het vervolgens, als er straks weer betere tijden aanbreken... Terug te misschien geven. weer te dumpen of terug te ja, brengen naar ja, ja. een asiel. Dat dus ben ik ook uh, met je eens. Daar ben ik wel bang voor, ja. maar uh, laten we daar niet van uitgaan. Hè. Of van tot dusverre hoopvol... Dat mensen zich ontfermen over. Hem. Maar ik denk in deze de barre tijden. dat iedereen thuis moet zijn. dat het natuurlijk hartstikke leuk is om een. Nou ja, maar een ja, hond ook, daarom het zeg het ik. Of, het is nog leuk. Dat, of, of een. een, een, een, een tafeling, ja, of, maar er zit ja. toch. een klein beetje hoopgevend uh, iets. in dat. Uh, wat jij nu dit constateert. Want uh, er zijn ook onderzoeken geweest. toch zijn er mensen die. na deze buikgriepcrisis. Uh, misschien blijven thuis gaan werken. Dus dan uh, kan het uh, wel zo zijn. dat. Uh, ja, een huisdier. kan dan nog wel, denk ik. Want ja, je, je kan. Even van je werkzaamheden onttrekken om ja. de viervoeter uit te laten. Nou ja, ik, ik hoop het, want er is natuurlijk niets fijner voor de dieren dan om een warm liefdevol te huis te vinden. Ja, lijkt mij ook. Zullen we nog even één nummer draaien voordat we de column van Tino gaan doen? Ik heb ja, ik, ja, maar ik, kan, kan, ik kijk jou aan. Ik weet niet of jij wat klaar staat. Ah, zeg, zeg, zeg het dan hey, maar. Ik dus heb, Kom maar hoor met een min Ja, meer stukje jaap toch. <laughs> Ja. Die komt uit een hele mooie film, uh, ja, dat kan ik me nog uh, herinneren. Met Tom Hanks en Denzel Washington. Juist, heel goed, heel goed. Ken je klassiekers? Ken je klassiekers, ja. En wie je staat, voerder? Eh, uh, uh, hoe heet je het weer? Bruis, uh, Bruis Springsteen, uh, Bruis geloof ik. Bruis Springsteen. Ja, sorry. Ik was bruised and battered, I couldn't Till what I felt I was.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 trash bag wat Ruud hier bezinkt. Uh, uh, voor even de mensen. <laughs> het, is, het is eigenlijk geen uh, K-nummer. Uh, dit is denk ik uh, wel één nummer van de bovenste blank. Waarom? Omdat het uh, slaat op dit dorp. In 2015 uh, kwam er een... Uh, een dame, een jonge dame uit, uh, uit Duitsland, van Zambiaanse afkomst. Houd kort, houd kort. Ja, nee, helemaal goed, heel kort. En uh, die heeft de zee voor het eerst uh, gezien en dacht van ik ga pootje baaien. En dat werd er noodlottig. En ja. uiteindelijk meegenomen in de mui. Twee dagen later spoelde het lichaam aan. En Ruud had daar een lied over geschreven wat het contrast schildert van uh, iemand op zee vermist. En uh, terwijl ik, het leven ik, gewoon doorgaat. Dus dat is het kort. Dat is het ja. korte verhaal. Hey, en dat is een leuk bruggetje naar het volgende. Oh ja. Weet je wat het duurste horloge ter wereld is? Uh, ik heb helemaal geen horloge, Ger, Dus uh, ik, ik weet nooit wat de tijd is. Ja, ik moet af en toe m, uh, op mijn wel. smartphone kijken... om uh, te zien hoe laat het is. Uh, ja. In Suriname zeggen we... Kijk, uh, jullie hebben het horloge, Wij hebben de tijd. <lacht> <lacht> <lacht> ja, zo, uh, ja. Dan zit er toch iets van Surinaamse genen, denk ik, in mijn uh, bloed. denk ik. Ja, ik denk dat ook. zou kunnen dus. Hey, de horlogemaker ja. Abraham Louis Breguet... had de vele connecties met mensen het zeer hoogte. Vertel, uh ja. -huh. En uh, die had dus een, een horloge gemaakt en die is 30 miljoen waard. Ja, heb, heb jij een, uh, toevallig een klokje van deze man? Nee, nee, nee, nee. Daarna heb je een uh, Chopin, 201, die is 25 miljoen waard. De Patek philippe Heinrich Reef Jr., is 11 miljoen waard. Ja. De Patek Philippe uh, Calibre 89 is 6 miljoen waard. De Hublot uh, Big Bang is 5 miljoen waard. De Brigitte Evi nummer 2677. Ja, je 6, moet het een ja, ja, het gaat lekker Louis zo door. Ja. Jongens, ik, je moet even, even wat voor te lezen. Ik moet even denken. Ja, dat zou bijna zijn. Eigenlijk zou je eigenlijk dit moeten doen. de top 10 is de plaket. Emperor en die is 3,3 miljoen. Ja, en ja. dat zeggen Interessant. we dat zand. Ja. Ja. Ja. ja, Ja, je moet wel uitkijken tegenwoordig. Want je wordt voor een uh, nep-Rolex word je al, uh, je van, al van, van, uh, het, van het leven beroofd. Ja, ja, ach. Nou, als je niet uitkijkt, wel ja. Ja. ja, ja en het eigenlijk. is nog, een, een, nog maar een nepper. Ja. ZFM. Omdat jij hoopt dat jij voelt dat jij denkt dat jij vindt dat jij jong bent. ZFM. Voor jou. Voor jou. Nee, dan uh, Jolan, uh, mevrouw uh, Jolanta Cabau van... Uh, Kasbergen, die ja. het ooit uh, gedaan heeft uh, met Wesley Snijden. Ja, nou, ja, met Jan Smit. sinds, sinds en die, die Smit, ja. tijd, uh, heb ik uh, begrepen... woont ze al uh, twee jaar oh. alleen met haar zoontje zes, uh, Safa. Ah. En uh, ze heeft wel weer behoefte aan liefde, maar geen behoefte aan seks. Dat is jammer. Dus ja, we zien eigenlijk alleen nog mogelijk voor de, mogelijkheden voor de elektrische... een elektrische melkboer. Of de Tarzan. De Tarzan. De nou rest, weet ik ook uh, waar die bocht naar nou genoemd ja, is. Ja. ja. Maar ja Ach, als je ja. tijd geen seks hebt, raak je er nou gewend, zegt ze. Nou, speak for yourself, zou ik bijna zeggen. Tijd voor muziek. Zang en dans. Nee, zal ik dan toch maar even een stukje muziek nee geef, nee nee, nee want ik heb er geen klaar staan oh, ja, voor je, je hebt, hoor nou, je hebt nog ja wat oh, denk ja. jij ja het is allemaal toch uh, weet wat jou? heb je dan klaarstaan oh nee ik heb niks klaarstaan nou dat zal ik dan maar doen want ik heb hem uh, ik had hem nippen uh, uh, net ook al laten horen heel mooi ja. met de Bruine Bono en uh, Sonny heel Bono mooi. ja Bruin, uh, hier is hier is die dan uiteindelijk Sonny and Cher en Little Man Was dat? Ja, nu niet meer. Uh, ja, nee, nu niet meer. Uh, Sony, is, uh, Sony is toch uh, niet meer? Dat weet ik eigenlijk nee, niet. Sony, Sony uh, heeft een... Uh, die, die is uh, zeg, zeg maar... Uitgecheckt. Uh, uitgecheckt. Die heeft uitgecheckt. Ja, ja, ja. Uh, want uh, waar, waar, we hadden het net uh, bij de loop van dit, uh, dit plaatje... hadden we het op een gegeven moment ook... Frank deed op een gegeven moment iets uh, na, uh, met, uh, iets met country. En toen bracht mij dat weer op het uh, verhaal van een spotje... op de Amsterdamse piratenzenders, <laughs> die we toen hadden. Uh, van Boeddhistische een heel illustere platenzaak. Daar Kom, komen we nog even op. Uh, en dan was dan dat spotje, -ha, de platenreus met de meeste keus. En dan die dacht je uh, van op een gegeven moment, nou, nou, nou komt het. En toen bleek het Boeddhuiske te zijn. Het was dan weer zo'n beetje zo'n domper uh, erop. Nieuwe Dijk. Ja, uh, een hele illustere zaak, hè Ger? Geloof ik. Ja, ja, ja, nou ja, illustres. Uh, ze, ze, ze verkochten alles. Ja. En ze kochten ook in. En daar waren natuurlijk weinig platenzaken die inkochten. En ik was toen plugger. En uh, wij hebben regelmatig discjockeys en programmamakers daar naar buiten zien lopen. Die net hun. Ja, hoe ging en, dat dan? Nou ja, dan, dan, dan, dan, dan gaan ze daar naar binnen met een pak met, met uh, albums en. Uh, ja, maar vooraf, af. Ze, gingen, ze kwamen uit heel veel mensen. Ze gingen naadloos naar een boeddhist. Dat, ja. dat, dat zei je eigenlijk. Ja, nou dat gebeurde dus ook. Ja. En, en, uh, maar er waren natuurlijk ook mensen die hadden hun eigen zaak. Ik noem hem Willy Alberti die had in Amsterdam een platenzaak. En die kwam bij ons Kwam altijd plaatjes halen. En het was een heel klein mannetje. Een kleine nep italiaan Ja, die kleine net italiaan Die deed heel populair altijd. Hey, hoe is het? Wil hij Alberti? Dan krijgt hij Alberti. En ik gaf iedereen wat plaatjes. maar ik ben het zijn mijn platen niet. Dus ik gaf hem altijd platen. En toen hoorde ik later van zijn zoon. Die gingen naadloos de bakken van zijn eigen platenzaak in. Je had meer van dat soort. Uh, Boeddhistisch is dan wel uh, de meest. Uh, illustrer eigenlijk uh, geweest. Uh, je had uh, Rhythm Import uh, op, uh, op de Singles zitten van Peter Duikersloot. Die heeft later ook nog wat uh, remixes uh, links en rechts uh, gemaakt. En Atalos, daar haalde ik ze altijd. Dat was ook zo'n zaakje. Uh, die zat op de Amstelveense weg. Maar uh, heel grappig was, ik heb een verhaal van Ronald van der Poel gehoord. Die heeft uh, vroeger bij de Lises uh, gedraaid. En die haalde dus ja. daar ook zijn uh, werk uh, vandaan. Nou, ze hadden dus echt alles bij Boeddhisk. Ja. Ja, uh, ja, ja, vertel. Uh, ga, ga jij eerst dan nog even... Dan ja, maak nee, ik mijn nee, verhaal hey, sorry, van af. Even af. Jouw... Jij maakt je verhaal. ja oké okay. ja. Maak jij even je verhaal anders even af. <laughs> maar, maar goed. Uh, uh, dus Ronald die was daar al <laughs> langer klant... dan dat ik dat kort, was. Ja, ja. En op een gegeven moment was het 83, het jaar van Ryan Pers met Dolce Vita. Dat was een grote hit. Lang verhaal. Nou, hij zag er helemaal niks in, dus hij heeft al die import van Ryan Parris <laughs> op de stoep geflikkerd. En drie weken later was het een mega hit. Dus hij was er helemaal ziek van ja. dat hij dat uh, <laughs> uh, naar buiten had geflikkerd. Uh, maar goed, uh, nu jouw verhaal. Ja, nog nee, ja, <laughs> even terugkomend op uh, Boeddhisk. Uh, overal waar ik kwam in de, in de Verenigde Staten, dan uh, ging ik altijd wel even ergens een platenzaak binnen... En daar hadden ze nou vaak van die soort Yellow Pages-achtige hele dikke boeken... Mm -hmm. met alles wat ooit zou zijn uitgebracht op, uh, op uh, vinylgebied en uh, CD-gebied. Maar uh, daar kon ik, uh, die ik graag wilde hebben, nooit vinden... McDonald mm -hmm. en Giles. Uh, en op een gegeven moment uh, zei Ad Paap, die advenoot, die ah, zei tegen mij... van uh, ja, je moet even bij boeddhisk kijken... Ik denk, nou, ik kon het bijna niet geloven. Maar ik denk, nou ja, ik ben al in zoveel, zoveel plekken geweest, je weet het niet. Dus ik daar naar binnen, daar haalde ik hem in gewoon. In Amsterdam. In Amsterdam, <laughs> ja. naadloos uit het rek. Dat was waar een Japanse persing. Maar het was precies de CD die ik zocht. Dus ja. dat vond ik altijd wel opmerkelijk. En sindsdien, als ik iets niet... Kon vinden dan ging ik maar direct naar Boedisch. Nou, Adje Paap uh, heeft vroeger nog een koeriersbedrijf uh, gehad, geloof ik. Ja, ja. ja, ja ik uh, ben dus al wat snel. Uh, ja, hij deed voor onze afdeling bij de KLM ook uh, werk. Klopt. Ik ben er wel eens op uh, tweede Kerstdag met zijn uh, snelle VW Scirocco of toen mijn snelle auto... <laughs> ja naar pont Audemer de mer gereden in ja. Noord-Frankrijk... om een uh, uh, spoedbezorging te doen. Dus dat zal ja. het wel uh, ja. mooie tijd. Uh, uh, waar, waar ik, uh, ik, ik uh, toen woonde hij nog uh, in de Euwenstraat... Uh, heeft hij nog een tijdje gewoond. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden, maar uh, daar heeft hij niet lange tijd uh, gewoond. Maar uh, ik heb met een, uh, met een schoolvriendje van vroeger... Richard Kreuger, heb ik uh, ook nog eens een keer uh, met z'n tweeën... Uh, hebben we wel eens even de diensten van Ad overgenomen. Nou, uh, we gingen kriskras door heel Nederland en België zijn we doorheen. Ja. Geweest. Maar dat is wel een belevenis uh, ja, geweest. En dat hij heette uh, Ad Snel. Nou, Ad Snel. Ja, ja. Hey wel, jongens, heel nee, wat nee, anders. Dat <laughs> is een leuk bruggetje naar heel wat anders. Weet ja? je wat, wat de vijf beste tandenborstels van 2021 zijn? Ach, ja, gaan we dat uh, Geen idee, nee? zeker hè? Nee, nee, nee. ene staat de Oral B-Genius X2100S. Uh, ja. Dan, dan moet dus je wel wat voor neerleggen in. hoor. Hè, ja, die is niet goedkoop. Nee. Die is niet goedkoop. Die is... Iets van 300 euro kost die. Uh, die... Nee, die 46,95 euro. 5, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Echt waar, 300 hier? euro is die. Ja, dina, dus, maar jij ah, hebt die, nee. met die diamanten, Jaap. Die kost wel snel meer. Nou. En, dan heb, <laughs> en dan heb je, ja, de, de, de, de, de, de, de, de 1 en 2 staat de Oral-B. En op drie staat de Philips. De Sonicare Diamond Clean. Mm -hmm. En die is inderdaad 146,99 Het Dat is geen geld. Nee, nou, nou ik vind het nogal... Het <grijg> duurt dan een dus, ja. uh, maar Haal je dus het er dan, uh, dan ook uit als je bij de tandtas zit? Want uh, ja, kijk, als je op een gegeven moment bij de tandtas nou, zit... en je moet ik wel, ja. uh, heel wat plaatjes vullen, geen gaatjes, zeg ik dan altijd maar. Maar nou, ik, ik, ik, uh, die tandtas zit dan uh, alle handen wrijvend als dat niet goed werkt. Ik kan je vertellen, ik heb een Philips Sonicare... En uh, uh, dat, is, uh, dat is waanzinnig. Dat het werkt met uh, geluidsgolven. Van... Oh, dat is geen waterpik. Nee, dat is geen waterpik. Geen waterpik, ja. Ja. nee. Ik nee. nee, nee, nee. voel het aan mijn waterpik. <laughs> en en, ja. en is, de Oral B is natuurlijk met die draaiende uh, <laughs> ja, de borsteltjes. Ja, ja. Ja. En ik vind uh, Philips vind ik, uh, ja, heb ik, kan ik meer mee. Maar ik zit meer met een... de Oral B, jongens. Betreft het heeft hier ook een draaiend borsteltje. Nee, nee, nee? Dit is een, een stil, uh, zeg maar een een uh, borsteltje. Okay. Ja, en en dus daar pikt dus hij dan dus eigenlijk dan. alle uh, nadigheid van je... Maar van die, ja, je, En daar heb dus, ik daarnaast ook nog uh, van Philips een soort van, een soort van waterpik. Acord. En dan kan je tussen je uh, uh, tanden en uh, implantaten kan je alles weg... Uh, oh, uh, ja, ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik zou bijna zeggen uh, dat is... Uh... Wat een bullshit. Yeah. Ja. Verbruik, <laughs> gebruik voor mijn e gewoon een treinborstel. Vandaar ook de plastic eethoek mensen die. Oh, jongens, plaats uh, eetplaats. <laughs> ja, Oké, okay. gooi hem er maar in, hè, Geer. Hij en, uh, gaat al, jongens. Ja, dus, ja uh, dat hoor misschien... ik nu. Gewoon, ah, moet, moet rustig. Uh, wat is het, Jaap? Jaap weet het nu. Jaap, Jaap weet het al. Uh, het lijkt mij Annie Lennox uh, zomaar. Uh, bijna. Een, bijna. Ja, het is een jongen. Nee, het is George uh, Michael. <laughs> ja, George Michael, goed, ja. Heel goed, heel goed. Ik weet alleen niet wie. Uh, wat, free, wat? free? Free? Free? Ja, ah, Ah, ja, ja het is, uh, maar het zijn, het zijn gewoon liedjes hoor, jongens. Oh, gelukkig maar. Het ja, is geen... Een uh, miljardbal was. Mijn <laughs> Café Pluis. Ja, die hoor je niet zo vaak, hè, deze Nee, het is uh, instrumentaal, heb ik het. Uh, het is instrumentaal. En ik denk, nou, laten we nou gewoon eens een instrumentaal deuntje doen. Het is ja, dus zo uh, tijd geleden. Het is wel heel erg uh, leuk. Ik zou bijna, bijna zeggen, het is... Uh, ja, je weet wel eigenlijk, hè. De, ik weet het wel. Een beetje, beetje dit. Uh, Ho, ho, ho, ho, ho! Het gaat goed verder. Nee, ja, nee, het gaat niet goed. Want dan hey jongens, had ik eigenlijk dit moeten heb, doen? Ik heb dan wat, wat schoonmaaknieuws, want het is. Schoonmaaknieuws! Uh, ja, want iedereen ja. zit thuis en ze uh, gaat toch de, de, de spullen schoonmaken. En, Zeker, uh, ja. uh, heel, heel <laughs> belangrijk. Maar deze dingen kun je maar beter niet met alles reinigen schoonmaken, Frank. En dat Ik zijn... noem ramen en spiegels. Daar moet je een uh, raam en spiegel, schoonmaakspul voor hebben. Ja, ja, He? ja, dat is toch duidelijk? Thuis zeggen, ja. Wat een douche! Wat een douche! Allesreiniger is nou, niet de beste keuze voor bad en douche deze oppervlakken kunnen. Wel iets stevigers gebruiken. Een schuurmiddel of speciale reiniger voor de badkamer is vaak iets krachtiger en zal de boel een stuk schoner achterlaten. En nooit een staande weg. En nooit een staande weg. Maar wacht, er is meer. Frank de oven. De, de oven. oven. Ja, ook niet ook met niet. allesreiniger. Maar uh, waar, uh, waar waar kan je die allesreiniger dan wel voor gebruiken geven? Voor alles? Oh. <laughs> nou, Dat zijn nog eens chips. Toch? Stof, stof en hebben. bekleding, Frank. Ook niet. Niet nee, doen. Nee. Niet doen. Ruwe oppervlakte. Ook niet doen. Nee. Onge luxe oppervlakte vind ik ook iets dat je eigenlijk niet beter met alles reiniger kan schoonmaken. Probeer uh, uh, uh, daar uh, het middel, wederom, eerst uit op een on on onopvallende plek op de, op de bodem. Nou, denk Interessant. Ja. Ik wil dat weet je ik niet. Je zit thuis en je ja. moet gewoon wat doen en denk van nou, dit zijn handige tips. Oké, okay, dan nou vind ik het ook. Ja, heb jij nog wat leuks? <laughs> uh, ik heb uh, heb ik nog wat leuks? Uh, dan moet ik even zoeken hoor. Uh, oh ja, ja, ja, ja, over. Nou ja, dit gaat meer over weer over eten. Uh, want uh, houden jullie ook een beetje van, van eten? Ex exotisch eten, of niet? Ja, ik ben Nou, wel. het gaat bij mij niet verder dan uh, de Indonesische keuken. Nou ah, ja, ja. Maar, ja. Uh, maar goed, uh, vind je ook iets met meelwormcurry? Vind je dat interessant? Lekker. Ik Heerlijk. zet alles op nee. Nee? En pasta? Nou, niet iedereen zal erom staan te springen. Nou, één zit er al hier, hier tegenover mij die dat niet graag wil. Maar meelwormen zijn voor EU-landen goedgekeurd. ja. Nou ja. Wat wil je dus zeggen als voedsel, hè? En dan wel te ja. verstaan. Het zijn de eerste insecten die groen licht hebben gekregen. van het uh, Europese Agentschap voor Voedselveiligheid. Dus denk ik, komende zomer. zullen we misschien hier heel veel mensen rond gaan lopen in de duinen. om zo'n mailworm te vangen. en denken van, nou, we gaan uh, een lekker maaltijdje maken. of zoiets. Ja, schijnt ja Maar wel, eten, eten, eten is natuurlijk uh, niet alleen voor je maag. maar ook voor je, voor je brain. Hè? Is dat zo? Ja, want weet je waar, waar je heel blij van wordt? Nou? Pure chocolade. Nou ja, zalm. Dus uh, Noten, broccoli... En wat gebeurt er met je herstel? Ik heb ik de hele avond lachend op de bank zitten. Ik heb alleen maar noten. Ah, en broccoli. Ach, ja. Wat zou jij eigenlijk dan zeggen? Wat een bullshit. Dat vind jij dan wel. Jongens, het is al bijna weer 12 uur. Ja, we hebben nog 4 minuten. De mensen zijn over 4 minuten verlost van ons. Wat denk je daarvan? Radio-terreur is dan weer ten einde. Dus... Volgende ik week zijn we er weer, hoor, mensen. Dus uh, maak je hier maar geen zorgen. We hebben ja. helemaal geen telefoon gehad, hè? Lekker Nee, vind gek? Hey, ja. ja. gek wat wij aan, uh, twee uur lang aan onzin zitten uit te ja. kramen? Oh, nou, hadden. Nou, ja, oh, ja het is uh, het enige programma wat je kan missen. Ik als je bedoel, geen luisteraars uh, hebt, heb, krijg je ook geen telefoon. Nee. <laughs> Lekker rustig. Maar goed, voor de mensen die eventueel toch willen reageren... Nou, Ger, vertel. Dat is... 023 en de rest moet je er even bij. 573093. Yes. Uh, wat zeg ik? 023. 5730393. 5730393. Ja. 5730393. En, <laughs> en bel, en bel, en ja. bel. Maar er gebeurt niks. Muziek. Dus ik denk uh, dat, uh, dat mensen het wel best vinden wat dat gaat. Maar goed, uh, ik denk het ook, ja. ja. Uh, en misschien geven ze het wel gelijk, hoor. Ja. Hebben we de kutplaat al gehad? Die hebben we al gehad. Oh. Dat ja. is uh, Ruud Hamling uh, geweest. Dat was, niet, oh. dat was niet echt een... Nou kanum. ja, daar, daar geleerden het ook niet over eens okay. hoor. Nou, maar uh, gewoon, het is in ieder geval onbekend kut. Au. <lacht> ja, dan doe jij ja. Ruud een beetje mee tekort. Uh, want als, uh, ik bedoel... Hey, uh, heb jij wel eens gehoord van intuïtief intu intu eten? Een dieet waar je uh, Intuïtief gewoon, eten. Ja, dus dan hoef ik niet na te jij, denken. Je, en dan kan je, het gewoon in mijn waffel schuiven. Nee, je eet wanneer je honger hebt. En stopt wanneer je vol zit. En, uh, je je, grande boef wel, maar je kan ook uh, uh, intuïtief drinken. Intuïtief ja, Dat wordt leuk. Dat, dat is, <laughs> <laughs> dus uh, je luistert no bij no je lichaam. Je hebt behoefte aan een drankje. Ik zeg een uur of uh, vijf uh, donderdagmiddag. Maar jij doelt dan ook op iets alcoholisch. Ja, jawel Frank. Ja, ja. Wat dan weer wel. Ja. Dat denk jij. Ja. Uh, er is een groot uh, verschil tussen een fles drank leeg drinken... en de teleurstelling en het drinken van een biertje met de vrienden op het ja. strand... Nou ja, als je ook maar uh, geregeld een kopje koffie neemt... want je moet uh, ongeveer vier kopjes koffie per dag nemen... dat is ook goed voor je lever. Meen je dat? Ja, dat beschermt je lever tegen levercirrose. Ach. Ja, dus je kan uh, een mooie combinatie maken. Frank, volgende maand heb ik een nieuw koffiezetapparaat. Ja? Weer ja, zo'n zo, jetser. Holy shit, weer zo'n inbouwsteek. Ja, zo'n zo uh, zo uh, zo uh, uh, uh, maanlander komt in de keuken. En dan kom jij bij mij gezellig een kopje koffie drinken. Ik zei, Mag dat ik ook Jaap. komen en doen of niet. Dan schop ik er vier bij je in. En daarna gaan we naar de drank. <lacht> de kroegen zijn dan weer open mensen? Dus, ja, maar dat is het uh, goed. Ja, want het is toch wel verschrikkelijk. Ja, nou, het, het begint nu toch. Langzamerhand zie je toch wel heel erg dramatische dingen gebeuren. Wat, wat het gaat bij ondernemers. Ik uh, hoorde een paar weken geleden... Het verhaal van mensen die bijvoorbeeld met de, de winterkleding hebben gezeten. Die hebben dan ingekocht ja. en die kunnen dat nu niet kwijt. En dan breekt mijn hart wel een beetje. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Ondanks alle goed bedoelde gebaren van de overheid om ons geld terug te geven. De overheid Frank, ja. om in jouw woorden weer te spreken. Ja, om ons geld terug te geven. Want het blijft natuurlijk altijd sigaret uit eigen doos. Wordt nooit uh, iemand voor de volle 100% gecompenseerd. Dus het blijft een moeizaam verhaal. En... Ja, maar dit, dit, dit, dit, dit probleem treft ons allen, hè? Ja. Dus het is niet zoiets van de, de, de, de regering gaat nu iets doen wat, uh, om ons te pesten. Nee, nee, nee. Dus het is uh, wel een, een, een gegeven waarin we met z'n nee, allen uh, doorheen moeten. En da, uh, da, ja, hoe het naar het ook is en hoe vervelend het ook is. Ja. Daar gaat het ook niet over maken. Laten we kom. hopen dat van de zomer uh, uh, uh, dit allemaal goed komt. En dat we in september. Dat een gaat wel nou gebeuren. Uh, daar heb ik het volste vertrouwen in, in dat opzicht. Dus... En dat we met z'n allen gevaccineerd zijn. En uh, Ga jij vaccineren? Nou, ik ben voorlopig nog niet aan de beurt. Nee, dus, dat uh, begrijp ik. Ja. Maar dan, als je aan de beurt bent? Nou, dan hoop ik er tegen die tijd zoveel over te hebben vergaard... dat ik het waarschijnlijk wel doe. Ja, goed. Ja, ik, ik ook. Ja. Ik heb een zus in de zorg zitten en die gaat voor in de strijd. Uh, uh, niet alleen uh, dat, maar als ik die verhalen hoor, uh, hoe dat dan werkt. En bovendien ik heb een uh, zijn het uh, ik heb een wetenschappers. dus schoonsters in de, de, de zorgunie ja. hebben ook gehad. Ja, uh, maar uh, een deel uh, van mijn familie zijn ook wetenschappers. Uh, mijn uh, neefje studeert uh, aan de Leidse Universiteit uh, Microbiologie, dat is mijn verwantschap aan de Virologie. En mijn maar, ouderszus ja. is ook wetenschapper... en die zit nu ergens in Australië... een soort flying doctor te zijn. Ja, maar dus jij bent muzikaal gaat... wetenschapper. Ik, ik, ja, ik, maar ik heet ah, geen ja. blokhuis, hè? dus dat, Zo heet ik ook weer niet. Nee, maar ik zie jou, ik zie jou echt als muzikaal wetenschapper. Je weet zoveel van muziek. Frank. Ik? Frank? Ah. Oh, dat zei hij nog, ja. Ah. <laughs> <laughs> we zijn er. Volgende week gaan we weer verder, mensen. Tot volgende. Met zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.